Waterwaag moet bij het NWS journaal. Er komt een onderzoek naar de man die Anne Faber zou hebben gedood, werd behandeld voor zedemisdrijven. Minister Blok zegt dat de Inspectie Veiligheid en Justitie en de Inspectie Gezondheidszorg het onderzoek gaan doen. Het lichaam van de vermiste Anne werd vandaag gevonden in een natuurgebied in Zeewolde in Flevoland op basis van aanwijzingen van verdachte Michael P. Onderzoek op het lichaam moet uitwijzen wat er precies is gebeurd met Anne. Haar oom zei dat de familie zich afvraagt waarom Michael P. vrij rondliep. VVD-minister Dijkhoff wil fractievoorzitter worden in de Tweede Kamer. Hij bevestigt een bericht van het AD daarover. Dijkhoffs naam zingt al, een, al rond als enige serieuze kandidaat. Officieel mogen ook andere kandidaten zich melden voor het VVD-fractievoorzitterschap. Maar het is niet de verwachting dat dat gebeurt. Dijkhoff is op dit moment minister van Defensie nadat zijn partijgenoot Hennis moest aftreden. Daarvoor was hij staatssecretaris asielzaken op het ministerie van Veiligheid en Justitie. Ook Israël is van plan te vertrekken uit de VN-organisatie UNESCO. Dat zei premier Netanyahu een paar uur nadat de VS aankondigde... zich per 2018 terug te trekken uit de koepelorganisatie... die verantwoordelijk is voor de werelderfgoedlijst. Volgens anonieme medewerkers vinden de Amerikanen UNESCO te pro-Palestijns. In 2011 stopte president Obama al met het betalen van contributie nadat de Palestijnen voorwaardig lid werden. Shell neemt het Amsterdamse laadpaalbedrijf New Motion over... een van de grootste Europese aanbieders van oplaadpalen voor elektrische auto's. New Motion heeft in Europa 30.000 oplaadpalen staan... bij particulieren en bedrijven. Ook beheert het bedrijf 100.000 oplaadpassen... waarmee klanten in verschillende landen kunnen opladen. Het weer nog. Vanavond en vannacht is het redelijk bewolkt... maar het blijft wel vrijwel overal droog. Ook morgen bijna overal droog... Wel zijn er weer veel wolken, nu en dan komt de zon tevoorschijn en het wordt zo 19 graden. Dit was het NMS Journal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. zon. Zee. Zee. Zandvoort. En zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu Alternative FM.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 In 2013 Stage Republic. Deze begon de uitzending van 12 oktober 2017. Ja, 2013 is alweer vier jaar terug. Um, welkom bij deze reguliere aflevering natuurlijk. Zie ik zie hem in de avond eventjes geweest tussen 6 en 8. En we hebben natuurlijk nog een waslijst wat we kunnen draaien. Volgende week, als alles weer goed gaat. En er geen extra raadsvergaderingen misschien in de planning staan. Want dat moeten we nog maar even afwachten. Want er is een wethouder weer weg. Dus ja, dan betekent dat de messen in politiek wordt weer geslepen worden. Dus we moeten dat nog eventjes met een slag om de arm. Want ja, die jongens die kunnen zo besluiten dat ze zeggen... ja, dan wordt het op de donderdagavond. dan moeten wij zijn tijd inleveren. Dus dan weet je dat alvast. Uh, maar volgende week, als het uh, zo is en het uh, gaat gewoon wel door... dan hebben wij gewoon hier stilweef. En dan hebben we gewoon live muziek. Ik praat je even bij met wat er hier in Zandvoort gebeurd is. Want we maken er nog tenslotte onderdeel uit van een lokale omroep zie van Zandvoort. Dus dat zeg ik er dan maar bij. Goed, eh, nog even weer terug naar de opening. Stage Republic. Eh, Authenticity is het album wat, uh, wat uitgebracht is. En achter Stage Republic uh, schuilt Corian Draaf. En hij heeft uh, ja, min of meer voorliefde voor de muziek uit de jaren tachtig en natuurlijk ook het nu. En als je gewoon heel goed uh, luistert, dan hoor je daar toch wel heel duidelijk uh, wat jaren tachtig uh, in terug. In, zeker in het uh, nummer wat je net hebt uh, kunnen horen. Wat wij al veel eerder hebben gedraaid, want toen werd hij als single uitgebracht. Kijk, dat is altijd leuk. Iemand die te voet binnenkomt en niet met een auto. Dus dat, uh, dat is ook heel erg fijn. Uh, welkom in, uh, in uh, deze uitzending. Het is de techneut en ook af en toe brilt hij nog even mee. Kijk je nog even een microfoon pakken? Want uh, ik kreeg uh, zo'n uh, raar, uh, vreemde uh, berichtje van jou: van joh, uh, de auto heb ik niet bij me vandaag. Ja, nee, vandaag even niet ah. met de auto, want ik moest nog even, uh, even ergens anders heen waar ik niet kon parkeren. Ah, dus ik ben even op de snorfiets vandaag. De snorfiets? Ja. Ja. Tot u spreekt, Marcus van Dam. Nou, dat, dat betekent dus, dat ik niet uh, even achterop uh, mee uh, kan straks. Nee, dat gaat helaas niet werken. <laughs> <laughs> dat is wel duidelijk. Goed, uh, nou, hij is er in ieder geval wel. Dus, uh, dat, uh, want ik uh, heb hem nog even voor een aantal zaken nodig. Dus dat is altijd wel fijn als we de, uh, volgende week, hè, als het goed is... Volgende week? Ja, stilwave. Ja, stilweef. Yes. stilweef uh, ik zei net uh, tegen onze lieve luisteraars... Uh, er is weer een wethouder weg. Dus ja, uh, er is ook weer politiek zand voor die de messen aan het slijpen is. Dus ja, het kan ook uh -oh. zomaar zijn dat we dus weer een uh, extra raadsvergadering... voor onze kiezen krijgen. Dus ja. Dat zou een beetje jammer zijn. Dat zou een beetje jammer zijn. Oh, ik kan nog steeds niet dat het we uh, even mee gaan nemen. Nee, dat, dat is nog steeds een raadsel. Dat is nog een raadsel. Maar we kunnen ze natuurlijk wel hier vragen. Hè? En dan kunnen we gewoon het live setje opnemen. Kijk, dan kunnen we het altijd later nog uitzenden. Dus ja. in die zin is er altijd nog wel een mouw aan vast te, te passen. Dus uh, ze komen niet voor niks in ieder geval. Maar dat zal dan waarschijnlijk geen live... Uh, nou ja, nou, dan lopen we niet, niet, niet te vroeg. Uh... Nee, nee, nee, nee. Voorlopig staan wij uh, gewoon nog uh, uh, uh, op het schema uh, dat wij... Uh, gewoon volgende week er zijn. En anders niet. Uh, maar uh, we gaan natuurlijk wel even... want dit is zo iemand die wij uh, in de studio hebben gehad. En waar ook opnames van zijn. Hard on your arm. Van Daisy Ducro. The gray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 De meeste Nederlandse uh, bands of ja, acts die wij hier uh, draaien... geven hier en daar wat weg. Uh, bijvoorbeeld ook Alaska. Uh, dit komt ook al van een uh, nieuw album waar ze mee bezig zijn. Het de derde album inmiddels alweer. Het, uh, het nummer Red Herring. Uh, wie op uh, de YouTube uh, gaat kijken, die ziet ook een clip. En nou, ik mag wel aannemen dat Frank Bont dit uh, nummer geschreven heeft over een kat. Want de kat uh, neemt uh, daar een hele centrale rol uh, in, in die videoclip. Dus uh, ja, uh, het, het, het zal mij niks verbazen als het inderdaad over een kat uh, gaat. Uh, daarvoor hoorde je Hard On Your Arm van Daisy Ducro. Die was hier uh, twee weken terug. Of drie weken inmiddels. Nee, twee weken terug. 28 september was zij hier. En heeft uh, ook al uh, de nodige indrukken achtergelaten. We hebben inmiddels alweer twee reguliere uitzendingen. Um, ja, daar zijn we mee bezig. Eén hebben we er al gedaan, dat is vorige week. En nu deze ook weer. Twee nieuwe singles zitten erin uh, verstopt. Dat kan ik je alvast uh, vertellen. En natuurlijk ook de singles die we vorige week hebben aangeleverd hebben gekregen. Die zitten er ook in. Dus, dus in die zin uh, gaat het ook allemaal helemaal goed uh, komen. Ik uh, ben er zelfs nog een uh, eigenlijk uh, volgens mij vergeten over het uh, lijstje te zetten. Uh, dan moet ik even goed koekeloeren. Heb ik die nog ergens staan? Nee, die heb ik er nog niet in uh, zitten. Dus dat uh, is dan ook weer even heel fijn dat ik dat nog nu toevalligerwijs even achterkom. Dat dat uh, nog wel even het uh, geval is. Want... Uh, de mannen van Astrid hebben dat, uh, hebben dat ook uh, gedaan vorige week. En uh, Nounsica en Silver Starfish. En zelfs ook de mannen die volgende week dus uh, gaan komen. En waar we van nog even moeten weten. Wat, met wat voor spullen ze komen. Dus dat, uh, dat wordt, uh, vanavond nog wel eventjes, uh, gaat daar nog wel even een berichtje uit. Want ja, want er moet natuurlijk wel uh, het een en ander uh, bekend zijn. Dat sowieso. Uh, voor, nou ja, dit is al een single die een paar weken oud is. Maar goed, hij doet het goed. And that is yellow grass. En when, when the storm, storm comes. comes, will you run for cover with me? Will you take my heet het uh, nummer van Silver Starfish. En uh, dit uh, is dus het uh, werkje wat uh, sinds vorige week eigenlijk een beetje terug te vinden is op hun website. Uh, Luke Nijman en Rai Satoshi. Twee uh, muzikanten die wij hier ook hebben gehad in onze studio van Sierf van Zandvoort. Uh, en dat is alweer een beetje in het uh, voor, uh, begin van, uh, van het voorjaar geloof ik zo'n beetje. Uh, dacht mei, mei, toen zijn ze geweest Het is alweer uh, weken geleden in, Inmiddels alweer, we hebben een hele zomer achter de rug Daarvoor hoorden we Yellowgrass En When the Storm Comes Ik begin, ben altijd uh, eventjes in de war Dat, dat nummer dat, uh, begint meteen met de vocalen Van Nieke Kuzel Dus ik uh, moet dat nog eens even meer uh, Maar opgeletten dat, uh, dat je die nummers Een beetje in je kop uh, gaat zitten En dat je er niet half door het intro Heen zit te kakelen Dat uh, moet ik er dan nog even bij zeggen uh, goed, uh, Pandey is een band uit Amsterdam. De opvolger van Cupgrass. Dat uh, is een band waar Sofie Platenkamp uh, onder andere deel van uit heeft uh, gemaakt. Eigenlijk een beetje een studentenband. Maar zoals we allemaal weten is Sofie uh, met uh, hele andere dingen bezig. Met Veline. En ze afgelopen zaterdag waren ze bij Pop Ronde Haarlem. En ik keek naar buiten en het was met een partij slecht weer. En ik had echt zoiets van... Ik ga... Niet sorry. Ik heb uiteindelijk toch besloten om zaterdagavond met de voetjes op de bank. en gewoon maar een beetje dom televisie zitten kijken. Toch heb ik, heb ik dat dan maar gedaan. Ja, niet dat ik nou niet wil, maar het, het is toch een beetje dit jaargetijde. dat je nou niet meteen 1, 2, 3 naar buiten gaat als er alleen maar slagregens zijn. Um, natuurlijk uh, is uh, straks ook nog even de vraag aan uh, Marcus... of hij nog uh, toevallig uh, bij de kick-off is uh, geweest van de Rob dan wordt Ook niet. Dat, uh, dan hoeven we daar verder ook niet veel over, over te zeggen. Maar we gaan wel even zoeken of daar nog wel wat, uh, wat, uh, wat informatie over te vinden is. Want in november, dat is volgende maand al... dan begint dit die eerste voorronde. Dus uh, sowieso. Uh, ik zei al, uh, Pandey is de opvolger van Cupgrass. Want daar was ik uh, mee bezig. En... Uh, Inmiddels hebben ze een andere, een andere zangeres, namelijk Kim Erkens. Want van het een kom ik het op het ander. En daar was ik mee bezig. Uh, en uiteindelijk hebben ze nu ook van de EP, die EP die ze al veel eerder hebben uitgebracht, dit nummer uitgebracht. En het nummer dat heet Bigger Boat. De lichtheid van zwarte gaten, vervangen. De lichtheid van ritmisch volume van praten brengt me naar staten, de massa zwaarte die ik ooit los moet laten. Ritmisch volume van praten brengt me naar staten, de massa zwaarte die ik ooit los moet laten. bevangen door de lichtheid van zwarte gaten, omdat ik mezelf overal in kan praten met citaten die ooit een ander bezaten. De elementen blijven bewaard. Dezelfde aard, een nieuwe gewaard Om te groeien in vluchtbare belvaart van waar het weer is. Justin Samgar, uh, zelf uh, een dichter en poëet. Uh, want hij heeft zelf ook uh, nog een, uh, een bundel uitgebracht. Daar heb ik zelfs nog aan meebetaald. Uh, het ligt ergens uh, thuis uh, tussen mijn spullen en ik moet hem weer eens even erbij pakken. Uh, maar hij heeft hier uh, uh, dit mee, uh, aan meegedaan. Uh, Space Age Poetry is het uh, project. En dit was een mix uh, van. Hessel Stuut, die heeft hem gemaakt. En zwarte gaten, uh, dat heeft Justin natuurlijk uh, ingezongen daarvoor. Bigger Boat van Pandey. En dat uh, is alweer, ja, uh, ook alweer een tijdje terug. Dat deze uh, groep hun EP al hebben gepresenteerd. Ik geloof zelfs dat dat ook rond mij is uh, geweest. Um, afgelopen zaterdag zat ik uh, op een gegeven moment uh, te kijken naar een uh, livestream van. Een Rotterdams radiostation op internet. En daar hadden ze een uur lang um, ja, de muziek die een beetje door pop-unie wordt uh, verzorgd. Uh, dat was wel leuk, want uh, er zaten gewoon heel veel Rotterdams dingen in. Alleen maar in dat uh, uur. En Chantal Ipma was een van de, de, degene, een van de twee die uh, dat mede presenteerde. Nou, daar heb ik uh, wel eens contact mee. Uh, dat heeft ook uh, te maken met een, uh, met een andere hoedanigheid. Dat heeft ook Chantal uh, de de overeenkomst is de Pop-Unie Rotterdam. Zij werkt er en ik uh, mag af en toe nog wel eens een beetje recenseren. Zo simpel ligt het. Maar dan uh, is er ook nog uh, een andere kant. Zo ben ik dan nog presentator van dit uh, programma. En is zij nogal een frontvrouw van een band. Uh, niet de, de, de eerste de beste. Want uh, we hebben al eens eerder wat, uh, wat werk uh, van de band uh, gedraaid. En ze zijn eigenlijk uh, dit jaar uh, een beetje begonnen. Half Vlaardings en half Rotterdams. Ik heb het over Leger en Lucky Roll. Gypsy Salto. Escape met uh, Lone Star. Uh, de EP is inmiddels al, uh, ja eigenlijk ruim al weer te krijgen. En dan zijn we weer een uh, tijdje bezig. En uh, daarvoor horen we leiger met Gypsy Salto en die Jantal Ima. Die heeft uh, alles eerder deel uitgemaakt uh, van uh, een band. En dat was All Comes Down. Ook die band die hebben we ook uh, hier vaak nog uh, airplay gegeven. Um, uiteindelijk is uh, de band ter gegaan. En is uh, Leiger eigenlijk uh, de band waar Chantal verder mee uh, gegaan is. En die bestaat niet zo lang. Ik geloof uh, dat dat uh, sinds uh, eind 2016, begin dit jaar al geweest is. En één single hebben ze al, uh, al uitgebracht. Die single die heb je ook al uh, gehoord. Dat was al eigenlijk in het uh, voorjaar uh, hebben ze dat uh, ding uitgebracht. En dat nummer dat heette uh, Line Em Up. Dat is uh, de eerste single geweest. En dit is dan de tweede. En die is... Vrij vers kan ik je vertellen uh, over verse zaken gesproken, want uh, dit uh, is zeker vers van het mes. Want gisteren kreeg ik een, een ja, melding in mijn mailbox uh, dat bandcamp weer iets had. En jawel, het uh, was de nieuwe single van Jo Martius. En zij uh, heb ik, ja haar met band heb ik uh, al uh, gezien in het Vondelpark. Dat was uh, Spelen voor de Grap Amsterdam. Dus Spelen voor de Grap. Ja, dat, uh, dat was natuurlijk de woordgrap natuurlijk. Maar uiteindelijk uh, is het uh, zo... dat uh, daar ook een beetje de aankondiging uh, gemaakt is. Want ik geloof dat uh, stiekem... Johanneke dit uh, nummer met haar band ook gespeeld heeft. Wat je zo dadelijk uh, gaat horen. Dus in die zin uh, is het dus uh, vrij nieuw. Die EP die heet Day In, Day Out... Um, ik weet niet of hij nog dit jaar in het levenslicht uh, gaat zien. Maar als dat niet het uh, geval is, dan zal dat zeker het uh, volgende jaar uh, wel gaan worden. Het uh, nummer dat uh, heet Breaks My Heart. Hier is de nieuwe van Yo Marches. Vorige week is die, uh, heeft hij uh, ja, zijn primeur gehad. I Dream of You and Me van Astrid. En de jongens zijn op dit moment bezig met een tournee in uh, Canada. Aan de andere kant van de plas. Dus in die zin uh, gaat het ze uh, helemaal voor uh, de wind. Ik, uh, Ik had begrepen volgens mij dat dat ook op uh, Penguin uh, Radio is uh, geweest. En uh, dat hebben ze in samenwerking gedaan met Muzine. Uh, I Dream of You is trouwens ook... I Dream Of You en Me, moet het wel volledig zeggen, is uh, ook weer de voorloper van een nieuw Astrid-album wat nog moet gaan komen. En datzelfde geldt ook uh, voor Jo Marschers met Breaks My Heart. Het is uh, lekker zo'n uh, zo donkere plaat en die past ook zeker in uh, deze tijd uh, van het jaar. Um, en ik zei al, uh, zij heeft uh, al eerder met Bent, Johanneke... Uh, Kranendonk zit daarachter. Die heeft uh, eerder uh, dit jaar, ben ik uh, getuige geweest, uh, van een optreden in het Vondelpark. Daar heeft ze uh, uh, gespeeld. Met uh, onder andere Mr. en and Mississippi. Dat is ook geen kleine band, uh, Dat had ik uh, eerlijk gezegd uh, begrepen. Dus ja, want die, uh, die gasten zijn uh, bij de Wereldrijd door onder andere geweest. En als je daar zit, dan uh, heb je al, alweer. De helft van uh, je muziek schade alweer een beetje binnen. Dus um, deze week werd ik ook uh, aangenaam verblijd met een uh, geboortebericht. Emer Korswagen. Wie is dat? Nou, dat is gewoon de zoon van Rikke Korswagen en Elmar Pleasy. Want die twee hebben wat met elkaar. En daarom tot aan het nieuws. Halfway Station en The Great Beyond. Speciaal voor de kleine wereldburger die deze week geboren is.